Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal.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 Volgens de aanvoerder van SES Langeboom voelde de scheidsrechter zich bedreigd en werd uiteindelijk de politie gebeld. Er zijn geen arrestaties verricht.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 In Jordanië heeft de koning voor het eerst een premier beëdigd na overleg met het parlement. Eerder koos de koning zonder overleg een kabinet. Koning Abdullah wil hervormingen doorvoeren om tegemoet te komen aan kritiek van de oppositie. Zo hoopt hij een opstand, zoals in andere Arabische landen, te voorkomen. Het weer. In het noorden en oosten eerst nog kans op een lichte sneeuwbui. Later af en toe zon en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen. En een zalig Pasen. Zo moet dat toch, Jos? Eh, jazeker, een eh, zalig Pasen. En natuurlijk Want deze zalig. keer een. Waarom zalig? Een, omdat de zaligmaker eh, ik heb al met de Zalig maken, ja, die vraag had ik niet verwacht nee, bij de VPRO. Maar... Ja. Zalig maken is waarlijk, zoals Nelke gezegd, waarlijk opgestaan deze ochtend. En het herdenken katholieken, en overigens niet alleen katholieken, elk jaar. Goed. U wilt vast, net als wij, niet alleen weten hoe het er vroeger uitzag, maar ook hoe het in het verleden rookvoet klonk. Dat het bijvoorbeeld enorm heeft gestonken in Amsterdam, omdat het normaal was om het afval in de grachten te dumpen, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Nu, denk ik, wanneer het riool kapot is. Maar historisch geluid, hoe zou dat zijn geweest? En hoorden mensen vroeger op dezelfde manier als nu? Sinds afgelopen donderdag, <coughs> excuus, is het mogelijk... om te gaan luisteren naar het Amsterdam van 1895 en 1935. Hoe dat kan en hoe dat zo gekomen is, dat horen we zo dadelijk... van onze gasten, conservator van het Amsterdam Museum... Anne-Marie de Wild, hier vanmorgen. Hallo, hartelijk welkom. En historica Annelies Jacobs... Annemarie, in, in jullie museum staan jullie geloof ik open voor zo'n compleet mogelijke historische sensatie. En schuwen daarbij weinig. Want om de geur van de Gouden Eeuw te reproduceren, hebben jullie echt stokvissen opgehangen? Ja, ja er hangt één zaal er hangen honderd stokvissen. En uh, dat leidt inderdaad tot uh, mensen die met opgetrokken neus daar binnenkomen. En als ze dan eenmaal door hebben waarom het is om, om ja, inderdaad via die geur toch even terug te plaatsen naar de 17e eeuw. Die stokvissen nodig waren om nou, lange zeetochten te kunnen maken. Ja, maar uh, dat is toch een verschrikkelijke stank? Dan is toch zo'n zaal onbegaanbaar? Hè? Nou, dat valt mee. Het is niet echt onbegaanbaar. Maar het probleem met geur is dat het uh, lastig binnen een zaal te houden is. Dus dat ja. je... gaat in je kleren zitten. Hè? Uh, nou, de... Lekker is dat als je een zaal komt zitten. Zal de stank in de Gouden Eeuw alleen maar onaangenaam zijn geweest? Uh, nou ja, het, het, het hè, zoals dadelijk een zei, het rookt natuurlijk ook gewoon nu dan lekker daar gebakken brood. Oké. Okay. Nou goed, de klonk, dat gaan we zo dadelijk horen na de column van U hoorde haar naam al. Vandaag Nelke Noordenvliet. Ja, en Cyprus was deze week natuurlijk groot in het nieuws. En daarnaast natuurlijk onze jongens die meevechten in Spanje tegen Assad. En wij vroegen ons af hoe het vroeger ging met Nederlandse jongens... die in een buitenland, in een ver buitenland, een heilige oorlog gingen voeren. En dan met name in Spanje van de jaren 30... waar een kleine 700 Nederlandse jongens meevochten tegen het regime van Franco. Zo dadelijk praten we hierover met de historici Hans Dankaert en Koen Vossen. En in het tweede uur vandaag de boek- en filmrecensies... met recensenten Hans Renders en Jos van den Burg. En in onze documentaire serie Het Spoor Terug... een mooie reportage, documentaire moet ik zeggen, over de nu 93 jaar oude Mom Wellenstein... die ooit als vrolijk student begon en in de Tweede Wereldoorlog... in het verzet raakte en in het, concentratiekamp, het eerste concentratiekamp van Nederland... terechtkwam en vertelt hoe hij dat allemaal overleefde. Dat allemaal de komende twee uur, maar eerst het nieuws van deze week. Goedemiddag dames en heren, vanavond is bij ons aan tafel Barbara Muller. Zij is initiatiefnemer van de Vondelingenkamer... en daar kunnen ouders hun baby te vondeling leggen, anoniem. Staatssecretaris Steven van Justitie is tegen, hij zegt zelfs dat het strafbaar is... maar Barbara Muller zet toch door. Juist, de Vondelingenkamer is een, uh, een kamer waar radeloze moeders naartoe kunnen... om hun kindje uh, over te dragen aan de zorg van vaste gezinshuishouders. U hoort een fragment uit Pauw en Witteman van afgelopen dinsdag. Er zijn dus plannen om zo'n vondelingenluik in Dordrecht te openen. En, zoals u ook al hoorde, tegen de zin van staatssecretaris Steven die zegt dat het strafbaar is. Aan de telefoon strafrechthistoricus Sjoerd Faber... onder meer gespecialiseerd in kindersterft in Amsterdam... om te horen hoe dat zo in het verleden ging met vondelingenluiken. Goedemorgen, meneer Faber. Goedemorgen. Is, is dat een Nederlands verschijnsel, zo'n vondelingenluik? Uh, nee, het... Uh... Niet speciaal Nederlands. Het kwam in ieder geval in allerlei landen voor... dat mensen via een deurtje een kind in een bepaald huis of trek konden deponeren. Uh, in Nederland uh, zijn er niet zo heel veel voorbeelden van bekend. Maar dat komt misschien ook omdat er helemaal niet zoveel over... de uh, vondeling leggen is geschreven. Er is in ieder geval niet een boek over, niet een totaalbeeld. We moeten het hebben van lokale gegevens. Maar er hebben, als je uh, goed zoekt... Uh, er hebben toch enkele uh, uh, vondelingen luiken, laat ik het zo maar noemen, uh, bestaan. En waar zat zo'n luik dan in? In wat voor gebouw is dat? Uh... Uh, dat waren uh, weeshuizen over het algemeen. Uh, er is er een in uh, Gorkum, tot op de dag van vandaag, die kun je nog, nog steeds bekijken. Uh, en uh, op internet vond ik ook dat er in Maastricht en in het nabijgelegen Kadir en Keer... Uh, vondelingen luiken waren. Of liever gezegd, dat was een rol. Een, een, een wat andere constructie. Nou ja, dat voert te ver om daar nu over uit te wijzen. Nou, het klinkt maar in geval... interessant. Het klinkt als een soort lopende band. Uh, nou ja, uh, het was een soort loketje. En aan de voorkant legde je een kind uh, neer. En dan kon het uh, gedraaid naar binnen gedraaid worden. En daar kon het dan worden opgenomen. Ja, ons gevoel in eerste instantie op de redactie was woensdag... van nou dat, dat moeten kloosters zijn geweest. Of kerken. Ja, uh, het kan ook heel goed zijn dat er vroege kloosters zijn geweest, ook in Nederland. In ieder geval zijn er in, de, in het buitenland voorbeelden bekend van kloosters waar dergelijke luiken bestonden. Of deurtjes, of hoe het ook was, uh, vervaardigd. En in Nederland zou dat ook het geval geweest kunnen zijn, maar heel veel weten we daar niet over. Maar dat het, dat het er is geweest, dat is wel duidelijk. Ja, nou, nou zal er... Nu zijn er natuurlijk uh, wanhopige moeders, maar dat zal zo teruggaan naar de... 17 18 en 19e eeuw zal dat nog veel meer zijn geweest, lijkt uh, mij. Zonder meer, ja. Dus een veel grotere behoefte. Waren uh, er ook heel veel vondelingen toe? Uh, ja, uh, verhoudingsgewijs in ieder geval meer. Het gaat niet om geweldige aantallen. Maar uh, in Amsterdam, waar ik dan uh, wat meer over weet... Uh, werden tot ongeveer 1770 gemiddeld... Uh, 15 kinderen per jaar de vondeling gelegd. En als je dat naar de huidige verhoudingen... Uh, vertaald dan, dan zou het uh, om ho uh, honderden kinderen gaan. Maar uh, uh, uh, aan het eind van de 18e eeuw, uh, zeker tot 1810, misschien 1820... Uh, steeg het aantal vondelingen enorm vanwege de economische uh, malaise. Uh, namelijk tot aantallen van 400, 500, 600 per nee. jaar. In Amsterdam alleen dus. Hè? En uh, vermoedelijk zal dat in andere delen van het land ook het geval zijn geweest. En die vondelingen kwamen neem ik aan terecht in de weeshuizen? Ja, dat was de regel. Het zou wel eens een, andere een, een enkele keer fout zijn gegaan. Uh, ook in die zin dat een kind uh, uh, doodging. Hè, dat het niet gevonden werd. Mm -hmm. Maar je kunt aannemen dat dat meestal wel goed tussen aanhalingstekens ging. Omdat uh, ja, te vondeling leggen is... Voor zorgen dat iemand je kind vindt. Sommige vrouwen bleven zelfs kijken of het kind inderdaad gevonden werd. Ja, ja en anoniem natuurlijk. En anoniem, ja. Ja, ja nou en... die, is het nu al om die anonimiteit te waarborgen, is het dus ook. Ja, ik zeg het verkeerd, ik begin mijn zin verkeerd, maar. Het is nu strafbaar. De overheid heeft zich, bemoeit zich ermee... in de zin van dat ze zeggen dat het niet mag... omdat het nu het kind recht heeft om te weten ja. uh, waar het vandaan komt. Bemoeide de overheid zich vroeger ook met die vondelingen luiken? En uh, nee. het feit dat vrouwen dat deden? Nee, nee. Uh, eigenlijk uh, is in, in de 18e eeuw heel uitdrukkelijk... Uh, dat wordt zelfs door rechters gezegd... het beginsel gepropageerd dat je... Uh, ja, dan moet ik het woord luiken nog een keer gebruiken... Dat uh, te vondeling leggen oogluikend wordt toegestaan. Uh, dus niet, Het wordt niet vervolgd. En uh, daar heeft men zich eigenlijk altijd aan gehouden. Ik heb wel een paar uitzonderingen gevonden, maar goed, dat, dat is wat anders. Maar in het algemeen heeft men, als men al iemand vond die een kind te vondeling had gelegd... Uh, uh, ...is men daar niet strafrechtelijk tegen opgetreden. En ik verwacht ook niet dat dat nu zou gebeuren. Ja. Uh, er is een nieuw element bijgekomen in deze tijd. Namelijk dat uh, volgens de huidige... ...wetgeving en verdragen uh, het, het kind of de mens moet weten van wie hij afstamt. Ja. Ja, dat is een, het, het afstammingsrecht, wordt het wel genoemd. En uh, ja, dat wordt nu weer als argument gebruikt tegen die vondingen luiken of de, de, de huizen waar... ...want de, de, achter dat luik gaat ook een huisschuil hè, waar een uh, moeder eventueel kan worden opgevangen... ...en waar zij misschien ook van kan worden overtuigd dat het beter is om toch iets van uh, gegevens uh, achter te laten voor het geval... zij zelf uh, of het kind later wil weten uh, wie zijn of haar moeder was. Ze kan haar mailadres achterlaten, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. ja. ja. ja. Sjoerd Faber, heel hartelijk dank voor uw toelichting bij het Goed. Vondering ja, Goedemorgen, hartige dag. dag. Onze islamitische jongens in Syrië. Ze waren deze week groot nieuws. Minstens 100 jongeren zouden volgens de AIVD uit woede en solidariteit naar Syrië zijn getrokken... om te vechten tegen het misdadige regime van Assad. De zorg is dat ze gaan als idealisten... en terugkomen als getraumatiseerde, geradicaliseerde terroristen. Syrië 2013 doet denken aan Spanje 1936. Ook toen trokken Nederlandse vrijwilligers naar Den Vreemde... om een heilige oorlog te voeren tegen een misdadig contragregime. En we hebben het natuurlijk dan over de Spanje-strijders. Ja, en aan tafel hier, u hoorde ze nog niet, maar u hoorde ze al wel aangekondigd... historicus Dans, oh, Dans, Hans Danka, natuurlijk een van de auteurs van een mooi boek over Nederlanders in de Spaanse burgeroorlog... en ook bij ons aan tafel historicus Koen Vossen... die onlangs nog onderzoek deed in de vooroorlogse inlichtingendienst... over de Spanje-strijders. Heren, welkom. Goedemorgen nogmaals. Uh, Piet, of Piet, ja, ook alweer zo'n begrijpelijke vergissing. Hans dank aan bedoelde ik natuurlijk. Toen ik je belde, toen zei je... ik zat vanochtend op de fiets er net aan te denken aan die Spanje-strijders. Dus ik had een soort déjà-vu-ervaring. Leg eens uit. Nou, déjà-vu zat, zat erin dat... Uh... Het ideaal kennelijk nog altijd een rol speelt uh, bij veel jongeren om tot, uh, tot daarover te gaan. En uh, dat is ook directe de overeenkomst tussen degene die in 1936 uh, in naar Spanje trokken. Niet zozeer om die heilige oorlog te voeren, want die werd vanaf de andere kant gevoerd. Uh, en, uh, en kennelijk deze jongens die, uh, die naar Syrië reizen. Volgens mij doen ze dat overigens al langer hoor, dan de afgelopen maanden. Maar uh, uh, dat heeft waarschijnlijk met een hele andere achtergrond. te maken. Misschien komen we er zo nog op. Het is nu pas in het nieuws gekomen eigenlijk. Maar... Ja, en, en waarom? Uh, ik, dat, dat nou, maar maak van je hart geen moord nee, Waarom ja, denk je dat het al langer nou, is? Ik, nou, het is zeker al langer. Met het imploderen van de Sovjet-Unie zie je een islamitische revijen. Tetsjenië, uh, midden jaren 90, begin jaren 90. De Balkan met Bosnië, dat goed voorzien wordt van wapentuig. Vanuit Saudi-Arabië. Nou, uh, sinds een paar jaar alweer de, de Arabische lente. Uh, dat is, dan loopt een hele rode draad natuurlijk. En ik, ik meen dat we nu drie jaar oorlog, uh, burgeroorlog hebben in Syrië. Dus dat, dat, dat moet al Dat moet er al eerder gegaan zijn, zeg, zegt de logica. Koen, Koen Vossen, uh, onze islamitische jongens nu... en de meestal linkse jongens van toen, mogen we dat vergelijken? Nou, er zijn zeker wel parallellen uh, te trekken. Dus... Uh, uh, het, het idee van we moeten onze broeders helpen. He, dat zie je nu heel sterk. We moeten onze islamitische broeders helpen en zusters helpen in, uh, in Syrië. En dat was toen ook wel van... He, we moeten onze Spaanse uh, mede-arbeiders uh, uh, te hulp schieten. Dus dat internationalisme, dat, dat zie je heel duidelijk. In de tweede plaats, er zit ook uh, nu... Uh, Zij dat het uh, in de jaren dertig een seculiere ideologie is. Maar wel een soort van heilige oorlog. He, uh, in, in de zin van dat het... Uh, men, men sterke de overtuiging uh, wel had van... nou ja, dit is niet alleen maar een burgeroorlog die alleen de mensen daar aangaat, maar de afloop van die burgeroorlog, ja, die is bepalend voor, uh, voor de hele wereld. Voor, voor, de de, voor, de, van, voor de toekomst van de, de hele wereld, in principe. De, en dat is een gevoel wat er toen ook was, uh, Absoluut. absoluut. Hoe, hoeveel gingen er eigenlijk in Nederlanders? Meten we dat? Nou, we hebben een, uh, via extrapoleren een schaduw. Ik ga maar even tussen zo... heeft iemand een telefoon aanstaan? Ja, er, er is iets wat in ons oor bromt, maar uh, laten we vooral verder gaan. Ja. Uh, een schatting van zo rond de 660 uh, uh, tot 700 uh, Nederlandse mensen aan de kant van de, Re de Spaanse Republiek. Niet vergeten. Is het eindelijk bekend dat er ook, of er ook Nederlanders aan de kant van ja. Franco zijn geweest? vechten? Dus een, een enkeling, ik ben er niet veel tegen gekomen door de jaren heen. Maar uh, er zijn een handjevol mensen ook aan de andere kant wezen vechten, aan de kant van Franco. Ja. Oké. Okay. Laten we eventjes uh, gaan luisteren naar een oud-Spanje-strijder... die in een uh, OVT-documentaire van 2008, gemaakt door Yvonne Scholten... uitlegt waarom hij destijds ging. Ik, ik leefde mee met de politiek, politieke situatie van die tijd. En in Spanje was die oorlog aan de gang die door Hitler gesteund werd. Die, die stuurde daar...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 Ja, dat was de toen 96-jarige Hans Scheerboom, Bekende naam, uh, ja. overigens? Uh, ja. Hans Dank ja? Klopt. Je kunt meteen plaatsrugnummer uh, erbij bedenken. Ja, als je hij de is de laatste overleden interbrigadist. Uh, ah, ah, goed. goed. goed. Uh, hij vertelt over het bombardement op Guernica, op woede... het gevoel dat er iets gedaan moet worden... ontsteltenis over wat daar gebeurde toen... net als er nu ontsteltenis over Syrië nu is. Uh, hoe algemeen was eigenlijk die ontsteltenis over wat er in Spanje gebeurde, weten we dat? Koen, Hans, was dat alleen bij die groep, zeg maar, linkse Nederlanders? Of was er ook, een, net als nu met betrekking tot Syrië, dat, dat heel veel mensen denken, ja, dit is toch verschrikkelijk? Nou, ik denk ja. dat uh, Spanje wel uh, in de jaren 30 uh, de gebeurtenis was. Hè? Uh, tussen 36 en 39, waar iedereen naar keek, waar iedereen mee bezig was, althans de mensen die... Uh, actief bezig waren met het volgen van het nieuws. En dat waren we toen natuurlijk ook niet. Er <laughs> uh, waren er wel veel, maar ook weer niet de meerderheid. Dus uh, ja, je moet dat een beetje relativeren. Uh, de, de, de gemiddelde uh, Brabants-keutelboer uh, zal weinig uh, mee te maken hebben gehad. Maar uh, uh, ja, er waren veel, vooral linkse intellectuelen... die zich daar zeer bij betrokken voelden. Als je de pers volgt uit die jaren, die is uh, over een breed front... zeer betrokken bij de gebeurtenissen in Spanje. Ja. Zowel vanuit gereformeerde hoek als vanuit uh, fascistische hoek. Het was niet NSB. alleen iets wat in de linkse krantjes Nee, absoluut niet. Ja, wie, nee. Wie, maar wie ging er eigenlijk? Wij, we hebben altijd het beeld, het waren vooral communisten, anarchisten, uh, dat soort uh, mensen. Klopt dat beeld ook? Ja, de bevindingen die wij in ons boek doen, uh, de oorlog begon in Spanje, die komen erop neer dat toch verder weg het grootste deel een communistische achtergrond had, lid was van de communistische partij. Maar uh, wat je zeker niet kunt uitvlakken, dat waren, het was ook een groot aantal sociaaldemocraten, lid van de SDAP. Uh, en met name ook gesteund uh, vanuit uh, de vrouwenbeweging van de SDAP. Die, die wilden dat hun jongens gingen vechten? Uh, ja, die stonden daar uh, pal achter en, en uh, zorgden dus ook voor de eerste steunacties. Die later culmineerden in uh, grote hulpacties als die van Commissie Hulp aan Spanje, bijvoorbeeld. Ja blad ja, uh, van de Rode Vrouw bijvoorbeeld was heel betrokken. Ja, daar vond je ook, ook echt op... Het ja, ja. was zo fijn dat je oproepen vond, ja, oproepen niet, niet, maar wel veel begrip voor de daad om daar naartoe te gaan. Dus het was het grote vrouwelijke warme hart, wat klopte voor leed in de wereld. Waarom kijk je mij daarbij aan? Ja, dat weet ik ook niet. Het gebeurt helemaal vanzelf. Ja, nee, dat, is, nee dat, is, dat, dat, heb ik, dat heb ik altijd vreemd gevonden bij dit soort situaties. Dat vrouwen, die dan lekker thuis bleven natuurlijk... wel de mannen uh, aanspoorden om te gaan, te gaan knokken. Ik geloof dat vrouwen dat nu lang niet meer zo enthousiast doen, hoor. Zijn er zijn toch ook een aantal vrouwen gegaan? Ja, zeker. Ja, vergeet niet de hele, de hele medische sector om even... een, een een woord aan deze tijd gebruiken, dat, dat, die bestond uit vrouwenhoofdzakelijk. Ja? Een enkele man. Over vrouwen gesproken. Uh, Koen, jij stuurde mij wat papieren toe uh, van uh, archieven met betrekking tot Spanje strijders. En er zit er eentje bij, een brief, of nee, niet zozeer een brief... een vrouw die aangifte doet bij de politie in Enskede, die uitlegt dat ze haar man kwijt is. En ik citeer... Het zal zeer waarschijnlijk op zaterdag 13 februari zijn geweest... dat mijn man omstreeks twee uur de echte leuke woning al hier heeft verlaten... Ik wist toen niet anders dat hij ging om werk te zoeken. Twee weken later krijgt ze een postkaart, een aanzicht uit Spanje... met haar man naast twee mannen in uniform. Wat moeten we daar nog van denken? Dit klinkt als een soort bevlieging. Of die vrouw wist van niks. Er zijn er meer van dat soort dingen? Ja, als je de, in, de, in de archieven van de Centrale Inlichtingendienst, hè, dus de AIVD van die tijd, eh, kijkt. Dan, dan kom je ook vrij veel van dit soort verhalen tegen. Uh, Avonturiers die uh, besluiten opeens naar Spanje te gaan. Soms ook mensen die al in de vreemdelingenlegioenen hebben gevochten. Uh, dus die, die nou ja, ook, ook gewoon het, het leuk vinden, om, of leuk vinden, het uitdagend vinden. om in zo'n oorlog zich uh, te gaan begeven. Maar zal het niet essentieel zijn geweest ook. die man die was op zoek naar werk, dat hij dus werkloos was? Uh, dat speelt ook zeker een rol. Nou ja, je krijgt hele uh, vreemde verhalen ook wel van de Nederlandse consul in Valencia. Uh, daar komen allerlei Nederlanders. En die komen met verhalen dat ze onder valse voorwenselen naar Spanje zijn gelokt. Maar uh, nou ja, een en, maar beetje maar historische kun... bronnenkritiek moet je daar wel gaan maar wat toepassen. Wat er achter is, dat, is dat. Ze willen misschien terug en, en nou ja, de, dan hun reis betalen. Er moet iets anders achter zitten. Het, is het is typisch dan, uh, uh, verhaal van, uh, waar je een beetje historische bronnenkritiek moet uh, toepassen. Want. Uh, uh, kijk, die mensen die, die waren hun Nederlanderschap kwijt. Uh, uh, als zij hadden toegegeven dat zij in een vreemde krijgsdienst hadden gevochten. Dus ze probeerden met zo'n soort verhaal... Dus die... probeerden ze nou ja, veilig weer terug te keren en hun Nederlanderschap te behouden. Want het lijkt mij vrij onwaarschijnlijk dat mensen naar Spanje gaan... Uh, vanuit het idee van er is helemaal geen oorlog gaan we er is werk. Uh, we geen vakantie, nee. nee. nee. nee. Ja, ja. ja want... Nee, dat, ja. dat klopt inderdaad. Dat waren de gekte verhalen die bij die consul werden, werden neergegeven. Gelegd, zo van, de, zorg mij even snel en, uh, en, en een uh, geaccommodeerde terugreis. Nou, dat lukte Zou, zou er ook enig, enige, enige manier een gedachte bij die mensen hebben geleefd... dat er misschien wat aan viel, viel te verdienen? Nou, er zullen ongetwijfeld wel figuren tussen gezeten hebben. Maar dat is bij lange na niet de grote meerderheid geweest. Nee, maar wat nee. ik wel benieuwd naar ben is. We hebben nu de AIVD die het voortdurend heeft over angst dat deze mensen radicaliseren. Was dat iets wat toen ook bestond bij de Centrale Inlichtingendienst? Ja, zeker. Zeker. Kijk, Centrale Inlichtingendienst zag sowieso in het communisme het grote gevaar. Veel meer dan in het fascisme. Dus die, die communisten die terugkeerden, die. Ja, dat, Golle toen ook al wel van die, van die verhalen. Van, nou, die hebben dus allemaal verbindingen met andere hè, communistische medestrijders uit het buitenland. Die zijn uh, um, ervaren met vechten, met het plegen van aanslagen en al dat soort dus, dingen. Dus ook een soort gevoel van, omwille van de veiligheid van het eigen land moeten we voorkomen dat de jongens gaan. Nou, sterker nog, uh, vergeet niet uh, in ons buurland Duitsland. Dat was natuurlijk een hele andere politieke orde uh, aan... Uh, aan de leiding, een politiek systeem. En eh, er waren ook in die jaren, en dan heb je het over 36, 37 38... waren er onder leiding van, uh, van Heidrich uh, politieconferenties... Uh, waar ook uh, de Nederlandse politie acte gaf... en ook informatie uitwisselde, mede ook over Nederlanders... Uh, die daar later ook, uh, toen de Duitsers uh, na 10 mei Nederland binnenvielen, 40... ook onmiddellijk werden opgepakt en uh, onmiddellijk ook naar de kampen werden afgevoerd of wat er ook uh, een aantal gebeurd is uh, na, in Berlijn uh, uh, onthoofd werden vanwege hun activiteiten in de periode van de Spaanse burgeroorlog. Ja, dus het is misbruikt door het nazi maar het werd uit angst voor laten we zeggen links-terrorisme werden de nazi's wat makkelijker gemaakt door onze eigen Nederlandse politie. Dat kun je dus zo het. zien, ja. de, Weten we ook? Hoe ze gingen, want we hebben nu steeds verhalen van jongens die komen op de raarste plekken via internet terecht op, met, bij, bij enge uh, terroristische clubjes. Maar uh, hoe werden ze destijds geronseld? Was dat meteen georganiseerd of gingen ze ook op eigen houtje? Het was al snel redelijk georganiseerd. En, en van rondsel was geen sprake, dat kwam je wel tegen in de telegraaf uiteraard. En uh, nee, dat was, in feite liep dat via partijlijnen. Dus uh, RSAP-leden, uh, Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, die had zo zijn eigen lijnen. De CPN had zijn eigen lijnen. En met name die laatste lijnen liepen via de de communistische internationale. En je kon je melden bij iemand die je uh, vertrouwde... en die op zijn beurt jou moest vertrouwen... om een tip te krijgen van hoe kom ik in Parijs. Want dat was eigenlijk de eerste nee, aanlooppunt. Dat was het eerste punt. Ja. Maar, maar zoals nu, nu wordt er gesproken over paspoorten innemen van tevoren. Maar was er bij de overheid enig besef dit moeten we tegenhouden? Ja. Was, was er een ja, sprake? Ja, zeker. Ja, dat dus, is... Men probeerde ook wel uh, te infiltreren in dat soort groepjes. Dat waren kleine groepjes die gingen. Vier tot acht mensen met de trein vanaf het Centraal Station in Amsterdam. En uh, daar zat soms wel een, een dubieuze figuur bij. Die probeerde het achterhalen van, wacht, en die luidde toe En waar melden ze zich precies in Parijs? Ja. En, uh, maar daar, zijn nooit, daar is nooit de hand gelegd op... Uh, er zijn nooit mensen echt tegengehouden, naar mijn smaak... als ik ja. zo in de archieven... Nog nog een even vraag, want net Jos citeerde een vrouw... die in 1937 klaagt over dat haar man verdwijnt. Maar goed, dat is een getrouwde man met een vrouw en een, een huis. Nu maken we ons zorgen over jongens van 16, 17, 18 nou, ja, jaar. Het wat is toch, toe... niet, uh, toch even iets aan toevoegen. Als je de stukken leest nu, zijn, gaat het ook om heren van 20, 25... die oh, wel ja. getrouwd zijn. Nee, het gaat niet alleen over pubers. Dat is echt nee. een soort misverstand wat in de wereld geholpen wordt. Maar, goed, waren er toen ook ja. al jongens van... Uh, middelbare schoolleeftijd? Ja, uh, nee. iets ouder. Ik, heb, ja, ik, ik ben het. weinig 16, 17 jaar nee, uh, tegengekomen. zeker vanaf 20. Ja. 20 jaar. Maar en goed, uh, jong, dus la, la, jong. en la, la, la, van, Ook ouderen, de, hoor. Ja. Ja. La, laten we even, ja, ook pensionado's? Nee. nee. Goed, laten we even stilstaan bij hoe het verging. Want... Uh, je vraagt je natuurlijk een paar dingen af. Bijvoorbeeld, waar komen ze terecht? Nu weten we allem, of allemaal, maar we kennen de boeken van Orwell, van Hemingway... en dan, dan blijkt dat Spaanse front natuurlijk ook een zootje met communisten... die vijandig tegenover anarchisten staan. Waar kwamen die jongens terecht? Nou, ze kwamen als ze via, uh, via Parijs gingen ze naar uh, het zuiden van Frankrijk... en vervolgens kwamen ze in Figueras terecht. Daar werd een eerste schifting aangebracht. De grote, de grote horde ging door naar Albacete... Vlak bij Valencia. En kreeg daar een korte training. ik, kreeg... maar ik, ik bedoel natuurlijk, je noemt allerlei plaatsnamen. Ja. Voor jou ongetwijfeld uh, even logisch als een spoorboekje ja. voor menig machinist. Maar uh, komen ze dan bij het leger van een communistische partij? Of nou, komen ik ik waar waar kwamen ze terecht? Dat wil ik net vertellen. Daar kwamen ze terecht in feite in het, uh, in, in, uh, bij de internationale brigade. Die op zich namen om die opleiding te verzorgen. En ze ook toerusten met. Uh, ja, uniforms kun je het bijna niet noemen. Sommigen liepen er heel aardig bij. Maar vaak was het ook een bijeengegaarde uh, hoeveelheid kleding. Een wapentuig was, uh, was verouderd. Uh, men was natuurlijk ook afgesloten van de toelevering van wapens. Uh, ook heel anders dan vandaag de dag met Syrië. En, uh, en men kreeg een training. En vooral degene die al eens eerder in militaire diensten in Nederland... bijvoorbeeld hadden gezeten, uh, die hadden een streepje voor. Want die, uh, die wisten hoe het moest. Ja, ja. En die kregen ook ja. vaak dan de leiding in handen. Ja. Want... U, u zei net, er was een eerste schifting. De, ja. De militairen eruit, of werden er mensen ook geweigerd? Nee, maar er werd bijvoorbeeld geschift op. Ben je geschikt voor uh, medische activiteiten? Ah, okay. Voor ondersteuning, ondersteunende diensten? Of uh, ben je meer voor het front geschikt? voor echte vechten. Nee, nu waar ik ook wel benieuwd naar ben, is... we hebben het over Nederland van de jaren 30. Ik geloof dat de laatste keer dat Nederland oorlog voer was... Uh, 100 jaar daarvoor, tijdens de Belgische opstand. Dus uh, vaak waren het ook jongens die uit het gebroken geweertje traditie kwamen. Ik ben heel benieuwd wat die jongens er nou van terecht brachten in Spanje. En Koen, jij hebt bijvoorbeeld ook gekeken naar de archieven van de Comintern... die uh, keurig hebben bijgehouden hoe het een aantal van die Nederlandse jongens verging. Vertel eens, wat voor een beeldreis daaruit op? Nou ja, kijk, die, die, die, die, iedere eenheid had zo'n soort uh, commentaar-agent. Het was natuurlijk de tijd van uh, Stalin en van uh, die, die paranoia voor uh, infiltratie en dergelijke. Dus er werd heel nauwkeurig bijgehouden uh, wat er allemaal zo binnenkwam. En uh, je vindt inderdaad uh, archieven waar alle, uh, alsof het leerlingen zijn in een klas, uh, waarbij bij al die soldaten een aantekening staat van of ja, je goed vertel of slecht. Op. Ja, daar kom je, we zijn nieuwsgierig. <laughs> daar kom je allerlei dingen tegen. Hè. Dus hier staat er eentje, daar staat harde uh, harte verbindung. Hè, het was allemaal in Duits. zo verdachtige elementen ontstand onder controle der spionage, uh, spionageabweer. En eentje die heet ein Typ eines von der Lubbe. Dat was Marinus von der Lubbe. Daar ja. was men natuurlijk heel bang voor, want dat was zo'n... Dat was een brokpiloot. precies. Ja. Uh, en uh, uh, nou ja, uh, ook mooi, kom je ook meerdere te malen tegen, ...miet alftregen des klassenfeindes naar Spanje geschikt. Dus de klassenvijand uh, stuurde allerlei mensen naar. Om, om daar de boel te fysiek uit te Ja, ja je, je komt dus heel veel tegen dat, dat er, er zogenaamd uh, soldaten waren die anderen aan het aanmoedigen waren om te deserteren. Uh, als het gaat om Nederlanders, wordt in die commentaararchieven uh, vaak gezegd... van ja, het zit die Nederlanders niet in het bloed, vechten. Uh, als dat, je staat het... Ja, het dat staat, staat er letterlijk. Ja, letterlijk. nationale eigenschappen wordt dan uh, over gesproken. En die Nederlanders, dat is, dat is geen uh, volk wat graag vecht. Dat is natuurlijk merkwaardig vanuit de internationalistische gedachte van het communisme, dat men toch in dat soort uh, volksaardtypes gaat denken. Maar dat kwam natuurlijk omdat... Uh, uh, Nederland had de Eerste Wereldoorlog niet meegemaakt. Uh, had al heel lang geen oorlog meegemaakt. Had geen militaire traditie. Uh, die Nederlandse jongens blijkt uit veel uh, stukken... hadden erg veel moeite met de Duitse discipline. Want het was toch uh, voor een groot deel toch door Duitse communisten... Uh, die de bevelen gaven. Daar had men veel moeite mee blijkbaar. Uh, men vond de Nederlanders uh, politisch zwak, zoals ze dan uh, heette. Dus uh, ze waren vaak theoretisch slecht onderlegd. Maar ja, je komt ook wel positief. Positieve, hoor. Ik wil dus ja, net zeggen, zei, tegen als dat wel... zeggen, Het klinkt allemaal niet best. Ik kom een positieve he. verhalen <grijpteel> tegen, zeker. Maar opvallend vond ik wel dat een aantal van die figuren... die bijvoorbeeld later ook nog in het verzet in Nederland... zich wel op een positieve manier hebben onderscheiden... hier vrij negatief worden neergezet. Dus daar zit ook een soort paranoia wel in die verhalen. Hoe dat zojuist al in een ander verband over bronnenkritiek, maar dat is bij uitstek hier ook van toepassing natuurlijk. Dit is in de de van de comité opgesteld. En dat zijn natuurlijk bij uitstek ook uh, stalinistische ja. uh, uh, weergaven van hoe mensen kennelijk... Uh, ja, maar het geeft goeiezen. wel aan waar zij in terecht kwamen, hè? die Spanjes. Ja, ze kwamen terecht in deze hele stalinistische ja. uh, machinerie. Even, even nog tot, tot slot, we, want we gaan langzaam maar zeker afronden. We hebben het nu over drie of twee jongens die gesneuveld zijn. We, is er iets bekend over hoeveel Nederlandse jongens in Spanje omgekomen zijn? Ja, de, de, de schattingen, en die, die gaan over de landsgrenzen heen... Uh, die zijn toch dat van degenen die daarheen gegaan zijn... en daadwerkelijk aan het front gevochten hebben... Uh, twee derde om het leven is gekomen. Dus dat betekent dat er van die 660 Nederlanders 400 zijn omgekomen? Ja. Iets dergelijks? Ja. Mag ik mag, mag toch nou, nog één belangrijke, belangrijke vraag? vraag. Ja, ja een vraag. Uh, vraag. Koen Vossen zei het net al even. In buitenlandse krijgsdienst dan verlies je je Nederlanderschap. Die jongens die niet omkomen en die terugkomen naar Nederland. Hoe gaat dat? Even kort. Worden, kunnen, die, kunnen die terugkomen? Uh, worden die, kunnen die opgepakt? terugkomen, die genen? worden ongetwijfeld staatloos. Want een paspoort wordt hen ontnomen. En uh, als je kijkt naar de Spanje-strijders... die zijn ook uh, vrijwel allemaal staatloos uh, geraakt. De meeste van de levende teruggekeerden... die zijn terechtgekomen in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. En hebben via contacten die ze vervolgens in de kampen opdeden... met, met uh, VVD, tenminste wat vandaag de dag nog ja. VVD genoemd wordt... Uh, en andere politieke kringen uh, snel, in een korte fase... zo tot 1946, tot eigenlijk 1947, tot het uitbreken van de Koude Oorlog... snel hun Nederlanderschap teruggekregen. En daarna gaat het slot erop. Ja. En zelfs ja. zo wrang dat degenen die aan het Oost gevochten hebben... dus ook in vreemde krijgsdienst getreden waren... eerder tijdens de Koude Oorlog hun Nederlanderschap terugkregen dan Spanje strijden. Goed, heren, ik denk dat we het hiermee moeten laten. Uh, tot slot, maar daar kunnen we geen <coughs> tijd meer over te praten. Je bent natuurlijk benieuwd hoe de jongens die nu terugkomen vergaat. Uh, maar ze zullen er uh, in Nederland niet beter op worden, denk ik, van deze ervaring. Ik weet het niet. Ik weet, niet ook, ik weet ook niet of de nationaal coördinator terrorismebestrijding... zoveel belangstelling voor zei dat, dat zal wel, een bepaalde afdeling... Maar mijn gevoel is ook dat uh, die code oranje is uitgevaardigd... vanwege het feit dat we over vier weken een kroning hebben. Goed. En dat, dat is dus uh, lekker wel lekker om een beetje rust te code hebben. Oranje, he? Code oranje, oranje. Goed, heer, het lijkt me een mooi slot. Dank U voor jullie toelichting. U hoorde heel stankart en komt over de Spanje strijders. En dan is het nu de hoogste tijd. U hoorde haar stem al voor noorden Noordervliet met haar koning. De vergelding van Jan Brokke gaat over een tragische gebeurtenis in Roon tijdens de Tweede Wereldoorlog. In oktober 1944 werden daar zeven mannen gefusilleerd... als represaille voor de dood van een Duitse soldaat. Het verhaal is heel precies gedocumenteerd en rijk gedetailleerd. We krijgen een indringend beeld van een gemeenschap in oorlogstijd. Alles wordt uitgezocht. Beetje voor beetje wordt de kluwe van verhalen, rapporten en verzwijgingen... rond de gebeurtenis ontrafeld. Aan het eind, in de verantwoording, noemt Jan Brokke... iedereen die hij heeft gesproken bij naam. Maar ook zegt hij dat hij op verzoek van betrokkenen in het verhaal zelf de namen heeft veranderd. Een beetje ronaar kan met de lijst geïnterviewde in de hand met gemak de echte namen terugvinden. Een van de gefusilleerden is Wijnand Wagenmeester. Ook zijn oudste zoon wordt gedood. Als ze nog gevangen zitten komt Wijnands broer Han Wagenmeester voor hem pleiten. Dat was volgens Brokke de Opel dealer van Rotterdam. Ik kreeg een schok van herkenning, al kom ik niet uit Roon. Het verhaal kwam opeens dichtbij en schoof zijdelings mijn eigen leven binnen. Ik wist wie dat was. Mijn vader werkte net na de oorlog bij die Opel-dealer als automonteur. Hij sprak altijd vol bewondering voor de oude heer Spoormaker, zijn baas. Met de zoon, die later het bedrijf ging leiden, had hij minder op. Fijne waren, we waren het, dat wisten we wel. En die fijne beoordeelde, bevoordeelde altijd andere fijn gereformeerden. Het was een beetje een kliek waar je als katholiek of socialist niet echt tussen kwam. Opeens was die wereld van mijn jeugd er in volle glorie: de werkplaats, de auto's, de collega's van mijn vader, de geur van benzine en afgewerkte olie. De handen van mijn vader. Grote handen had hij: altijd zwart van wagensmeer met kleine vuurrood afstekende wondjes hier en daar. In de keuken lag een stuk puimsteen waarmee hij ze schoonboende. Later, toen hij oud en dement was, liet hij vaak trots zijn handen zien. Kijk, helemaal schoon. Helemaal zacht en schoon. Daar verbaasde hij zich nog altijd over. Op de jaarlijkse personeelsavond speelde en zong mijn moeder in de revue. Of ze deden een klucht van Jan Blazer... waarin mijn moeder Freule Geel van Eierstruif speelde... Melodie en varia, heten het gezelschap. Ik ken de namen van de mensen die meededen nog. Luwe Wiersma, Leen Kamerling, Leo Gluvers. Ik zie ze voor me. Ik zing de liedjes die perfect de tijdgeest vangen. Ik heb een snor en ik zing. Ik heb meer lef dan Ping Ping. Ik heb alleen geen zazu-haar. En als ik naar de vrouwtjes kijk, voel ik me een Don Juan gelijk. Ik zie de verdwenen foto's. De zaal zat vol rokende mannen en vrouwen. Ze genieten. Het gaat weer beter. De oorlog ligt alweer tien jaar achter ons. Ze drinken vanavond allemaal een borreltje of een biertje. Ze lachen. En bal na. Dat vreselijke drama in Roon was eigenlijk nog heel vers. Hebben mijn ouders het geweten? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wist iedereen het, maar niemand sprak erover. De oorlog is voorbij. We moeten voort. De oude heer Spoormaker die ik me nog goed voor de geest kan halen... krijgt alsnog achteraf een heel nieuwe dimensie. Tja. Nelleke, hartelijk Mooi. dank. Jan Blazer overigens, bekend van de hit Mijn tante heeft een olifant. Heeft u het nou? <laughs> en Ik zal nog heel even zeggen voor de mensen... die dat in de eerste zin niet misschien hebben gehoord. De vergelding natuurlijk van Jan Brokken over het verhaal in Roon. Uit de krant van 30 augustus 1889. Van de straat stijgt ratelend en schaterend het leven in er grote stad naar boven. Dreunend gerol van vrachtkarren, kletterend gerol van rijtuigen, een bond gevoel van mensenstemmen, het schelle geklink van tramschellen en daartussendoor het diepe bimbammen van de beursbel. Dat is daarbuiten op de Dam. De, de wit-grijze straat, een eindeloze weerwar van zwarte mensen... die in zwarte golven de trappen van de beurs opdringen. Ja, we horen een paardentram, een handkar en een kareljon op de Dam in 1895. Dit om een korte indruk te geven. Als u meer wilt horen van dit geluid... dan kunt u terecht in het Amsterdam Museum... voor een historisch verantwoord klanklandschap. Op die dam dus in de jaren 1895 en 1935. Opnames ervan bestonden niet. En aan de hand van geschreven bronnen... maakten ze in Amsterdam een soort reconstructie... En Conservator van het Amsterdam Museum, Annemarie de Wild, is hier om daarover te vertellen. En aan de telefoon vanuit Maastricht spreekt me historica Annelies Jacobs, die deze week, ik geloof, al drie keer op en neer is geweest hè, naar dat Westen. En vandaar dat ze graag deze eerste paasdag in Maastricht wilde blijven. Terecht natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Annemarie, om, om bij jou te beginnen. Um, als mensen naar het museum gaan. Ja, we hoorden net een beetje geluid, ja. maar leg eens uit wat ze dan te horen krijgen en hoe. Ja, nou, je komt in een zaal waar een aantal schilderijen hangen van rond 1900... waaronder die nou, majestueuze Dam van Breitner. Daarvoor staat een soort meubel waar je achter kan zitten. Je zet een koptelefoon op en dan kan je eigenlijk nou, interactief je eigen... ja, je zei het al, geluidslandschap, soundscape, samenstellen... van hoe het geklonken zou hebben als je midden in dat schilderij zou hebben gestaan. Met nou, dus inderdaad dat soort geluiden, de paardentrem, venters, de klokken van het carillon, eh, voetstappen op de Dam. En datzelfde hebben we gedaan voor 1935, ook zo'n eh, geluidslandschap. En voor de vergelijking hebben we ook nog eh, vorig jaar, 1912, het geluid van de Dam opgenomen. Want dat hadden jullie nog nooit eerder gedaan? Nagedacht over hoe zal iets gekonken? hebben? Nou, wat we natuurlijk wel eens gedaan hebben... Uh, is dat je gebruik maakt van geluid in, in filmpjes. Je voegt geluid toe. Uh, we hebben wel eens een tentoonstelling gemaakt over liedjes. Um, dit is echt een iets wetenschappelijker aangepakt uh, project. Uh, wat we dus inderdaad samen met de Universiteit van Maastricht gedaan hebben. Waarbij uh, we eigenlijk de geluiden van vroeger... Uh, ja, gereconstrueerd hebben. Het is een soort van auditieve archeologie. Um, Want het is iets wat natuurlijk vaak gebeurt. Alle historische films, daarin wordt natuurlijk ook nagedacht over geluid. Precies. Nou, en het, het interessante met uh, het, vergelijk, het verschil tussen dit project en films... is dat in films het geluid veel meer gemanipuleerd wordt. Het wordt veel meer op een bepaalde momenten dingen toegevoegd. Terwijl we hier echt zijn gaan kijken van nou, hoe heeft het geklonken... Dus het is opgenomen met de technologie van nu, maar voortgebracht door de dingen die vroeger dat geluid ook voortbrachten. En waarom hebben jullie eigenlijk gekozen voor het eind 19e eeuw? Want je had ook de gouden eeuw kunnen nemen. <kijf> um, <kijf> ja, nou dat was het, het, het, zeg maar het onderwerp van het proefschrift uh, van uh, Annelies Jacobs. Uh, in die eeuw is er natuurlijk heel veel veranderd. Hè? Zeg maar vanaf het eind 19e eeuw. Tot in de 20e eeuw zijn uh -huh. een aantal heel wezenlijke geluidsbronnen bijgekomen. Auto's, vliegtuigen. En, uh, dus voor de, voor de vergelijking uh, is, is voor nou, is een beperkte periode gekozen. Ja. Annemarie noemde het al: het proefschrift, Annelies Jacobs. Uh, je bent bezig met een, met een proefschrift waarin je teksten bestudeert op geluid. Zeg ik het zo goed? Ja, teksten die over geluid gaan. Dus waarin mensen ofterloops geluid noemen, omdat ze dingen noemen die ze horen, vaak ook een beetje een ambiance willen beschrijven. Maar het kan ook zijn dat ze uh, uh, iets te zeggen hebben over dat geluid. Dus heel bewust het geluid aan de orde willen stellen, omdat ze het mooi vinden. En vaak ook omdat ze, ja, dat ze er een hekel aan hebben, dat ze er last van hebben, of wat dan ook. Ja. Is er veel? Zijn er nee. veel bronnen? Nou, Misschien zijn ze er wel, maar het is heel moeilijk om ze te vinden. Het is nu, geluid is geen onderwerp of lawaai zelfs ook, is geen onderwerp wat je als trefwoord terugvindt. Hè? Dus waar uh, uh, boeken of zo mee ontsloten zijn. Uh, dus wat dat betreft ben ik heel erg blij dat de uh, uh, Koninklijke Bibliotheek in 2008 begonnen is met het digitaliseren van uh, oude kranten. Want die kun je natuurlijk wel met trefwoorden doorzoeken. Maar zelfs dan, uh, ja, dan heb, dan bij dat soort heb je een beetje het probleem... of je komt om in het aantal uh, artikelen nee. wat je vindt... dat er gewoon geen beginnen aan is. Ja, 10.000 artikelen waar het woord geluid en voorkomt. Dat is omdat dat woord ook lang niet altijd verwijst... of er gebruikt wordt in de artikel zoals, zoals jij zou willen. Ja, of te weinig. Ja, nou, en altijd... en als, je, als je wat vindt, wat wordt er dan beschreven... specifiek over Amsterdam? En nee, dan, dan, soms moet ik dan de Amsterdamse artikelen er natuurlijk nog uitzien te zeven, als dat lukt. Uh, en, maar het kan over van alles gaan. Bijvoorbeeld eind 19e eeuw wordt het woord geluid bijna altijd alleen gebruikt voor stemmen en in muziek. En vooral voor in muziekrecenties. En dat gaat dus niet over het geluid van de stad, waar ik dan specifiek op, na, op zoek naar was. Want dat was dan wel inderdaad nog. Het gaat mij om het geluid wat in de stad gehoord wordt. En dus niet over het concert huppelde Pup, dat op een bepaald moment speelde. En, en dat ja. wat je vindt, wat, wat komt daar voor beeld dan uit voort? Wat, wat mensen hoorden in die eind 19e eeuw? Ja, wat dus opvallend was uh, aan het eind 19e eeuw is dat de, de geluiden die ze noemen, dat zijn toch over het algemeen uh, het geluid van stemmen, uh, het geluid van muziek. In heel enkele keer, zoals het, wat je net ook voorlas, het geluid van verkeer op straat. Uh, maar wat mij dus verbazen is dat het geluid van uh, de vele stoommachines en andere bedrijvigheden in de stad, dat, dat gewoon niet genoemd wordt. Terwijl ik heb natuurlijk ook naar secundaire literatuur gekeken wat deed men in de stad. Want we, we hebben ook eind van de 19e eeuw zijn we mee begonnen. Omdat uh, men zegt altijd van met de industrialisering uh, en de opkomst van de techniek neemt het lawaai in de steden enorm toe. Dat is een beeld wat nog steeds uh, bestaat. Het wordt alsmaar lawaaiiger. Daardoor en is dat zijn... ook zo? Ja, daar kan ik moeilijk ja of nee over zeggen. Uh, maar goed, stoommachines uit die tijd, dat zal een kleren gegeven hebben. Ja, ja, dat hebben was toch? ook. Dus mijn beeld was ook, daar moeten mensen iets over gezegd. Dat was mijn beeld inderdaad. Alleen Ik zie dat er heel veel stoommachines zijn, dus mensen moeten daar iets over zeggen. Maar dat doen ze dus niet. Dus want want alle verhaal. bedrijvigheid speelde zich toen nog af... Binnen, in het, de, ja. in binnen de stad, toch? Ja, heel veel binnen de Singelgracht nog. Daar ja, woonde eigenlijk ook de meerderheid van de mensen. Want pas na de. in het begin van de 20e eeuw uh, gaat Amsterdam die omliggende gemeente annexeren. en ontstaan de wo woonbuurten rond de stad. Maar de rest staat allemaal op een kluitje. Maar dat moet toch betekenen dat die mensen. of het moet zo normaal zijn geweest. maar dat die mensen omgeven moeten zijn door een muur van herrie? Ja, heel veel mensen waren dat zeker, want ze woonden ook op een kluitje. Dus je, je eh, boven en achter je en op het portaaltje eh, en met, met zes, zeven kinderen in een ruimte... waar soms ook nog een bedrijfje werd uitgeoefend. Dus er was gewoon heel veel bewaaid. Ja, ja. maar, maar wat ik allemaal niet begrijp, en is een hele simpele vraag... wat weten we nou als we weten hoe iets klinkt? De, de, wat, wat, wat heb je aan als historisch uh, onderzoek om te weten hoe een stad eind 19e eeuw klonk? Wat, wat zegt dat Levert over... het op. Ja, nou ja, wat zegt dat over die samenleving van toen? Want ja, dat er geluid geweest zal zijn. Dat, op een andere reden neem ik aan dat het zo geweest is. Ja, geluid was... Nou ja, het gaat ons niet alleen... Uh, of in ieder geval mij, in mijn onderzoek niet alleen om uh, wat er klonk... maar ook wat het betekende... Uh, en dan zie je inderdaad dat geluid dus nog een hele andere rol speelt in die samenleving. Uh, Eind 19e eeuw, vooral in, tussen de oorlogen, komt dan wel het klagen over verkeerslawaai en zo op, zoals wij dat kennen, en bijvoorbeeld over de radio, over burengerucht. Um, Schone ja, het... taak voor de rijdende rechter in die tijd, ja. natuurlijk. Dus, ja. dus, dus het gaat in zekere zin over hoe een, een, een, zeg maar een, een, een wat rustige, rustieke samenleving met een overzichtelijk geluid verandert in een, in een lawaai-samenleving. Moeten we ons zoiets voorstellen, die overgang? Of nou, wij waar? hebben het beeld dat het overzichtelijk was met een rustieke, uh, met rustiek geluid. Met het onderzoek laat zien dat het eigenlijk niet het geval was. Dat dus klagen over geluid en de betekenis van geluid heel erg aan. Uh, van omstandigheden afhankelijk is. En het grappige is natuurlijk, ja, goed, het doet elke historisch onderzoek, als je, je kijkt met verbazing naar wat er in het verleden gebeurt. En dat helpt je vervolgens ook te, om te kijken naar hoe gaan we er nu eigenlijk mee om. Zeg, wat was het geluid waar de mensen het meest over klagen eind 19e eeuw? De stemmen en de muziek. Van, ...van het mindere volk... ...of uh, ik heb ook buitenlandse... Uh, uh, reisverslagen van buitenlanders gebruikt... ...die Amsterdam uh, bezoeken... ...nou die klagen dan over die onmuzikale stemmen... ...en oren van de Hollanders. Maar ik kan me nou voorstellen... Dat een 19e eeuwer die in Amsterdam woont. dat geluid is een gegeven. Daar. Dus je je wendt ook uit aan geluid, geloof ik. Als je ja, naast dat de tram ja, ja. dan hoor je het niet meer. Maar er moeten toch ook beschrijvingen zijn geweest van mensen die vanaf het platteland komen. of uh, uit andere steden. Ja, nou, dat zijn dan die bezoekers uit die andere ja. steden. Hè, de, die, of, uh, maar oh. ja, daar valt het dus op. Ook zij hebben het vooral over de klokken. en over de liederen die ze horen. En een enkele ja, ja. schrijft ook wel over. Het ratelen van de wielen over de, over de kinderkopjes. Want dat waren natuurlijk ijzeren wielen die over kasseitjes uh, reden. Nou ja, in een smalle straatje kunt je wel voorstellen wat, hoe dat klinkt. Uh, maar men, ja, en de Nederlanders die naar Amsterdam kwamen, dat waren natuurlijk uh, mensen op zoek naar werk. Die mensen schreven niet in die tijd. Dat waren de zogenaamde pettenmensen, zoals iemand het genoemd heeft. Je had natuurlijk nog een sterke standenmaatschappij in de 19e eeuw. En de stukken die je vindt, de, de geschreven stukken, dat is echt uit de bovenste laag van de, van de maatschappij. Dan gaan we, heb je ook bestudeerd uh, uh, het interbellum? Ja. Op, op geluid, zeg ja. maar. Ja. Ja. En, en ik geloof dat mensen zich dan echt gaan ergeren aan het verkeer. En ook, geloof ik, de radio, hè? De, de, de grammofoon, maar vooral ook de radio, uh, daar komt, uh, komen meer klachten over. Omdat ook door de, vanaf de 1920 zo'n beetje neemt toch voor grote groepen de welvaart toe. Dus eind, eind jaren 20 hebben al een groot percentage Nederlanders en Amsterdammers een radio. Uh, mensen gaan, ja, mijn, mijn bevinding is een beetje, uh, Amsterdam annexeert die onderliggende gemeentjes, Dus ze komen allemaal woonbuurten rondom de stad. En voor heel veel mensen worden dan voor het eerst geconfronteerd... ...verhuizen van een, overdrukke, van een hele drukke binnenstad naar die rustige woonwijk... ...krijgen meer vrije tijd ook dan ze gewend zijn. De 40 uurige werkweek, of in ieder geval de zesdagige werkweek komt op. En worden dus weten nu wat stilte is. En ik denk dat dat ook bijgedragen heeft aan het feit dat als het dan vaak stil is... Nou, ...dan hoor je die radio natuurlijk extra sterk of die auto of die vent die door je straat komt. Is er, uh, ontstaat er al een, ontstaat een regeling over lawaai? Ik, ik, ik begrijp dat het verkeer in Amsterdam uh, bij elke ja. straathoek moet toeteren. Uh. Ja, ja dat, dat, het is in eerste instantie is de regel uh, als je in een auto rijdt en dan is er inmiddels veel asfalt al in de stad en uh, men rijdt op luchtbanden. Dus zo'n auto, anders dan zo'n zo ratelende kar die ik net noemde, hè, die hoorde je wel achter uh, ver al aankomen. Dus je, dan bleef je wel aan de kant. Maar bij die auto is het niet het geval. Dus de regel is toeteren bij elke straathoek. Uh, signaal geven heet dat dan. Op de fiets ook. Maar ja, op een gegeven moment wordt, neemt het autoverkeer toe. Bovendien uh, liggen die straathoeken niet zo ver van elkaar in Amsterdam. Dus dan weet je niet meer wie waar op toetert en waarom. En dan ontstaan er inderdaad een aantal regelingen, ook voor het soort toeters wat gebruikt mag worden. Want In de installatie in Amsterdam hoor je ook dat dat een ja, heel belerende klakson eh, kon zijn. Dus er komt standaardisatie van het soort toeters. En eh, wanneer je toetert, dus op een gegeven moment ook s'nachts niet meer geloof ik. Maar het probleem is, het blijft toch heel lang dat als er een ongeluk is... Het eerste wat. De, de eerste vraag die gesteld wordt, is: Heeft u wel getoeterd? Heeft u wel het signaal ja, Maar Mag heel even tussendoor? Uh, Annemarie, ik neem aan dat jullie dus een hele zaal hebben met allerlei klaksons en toeters. Waar je verschillende <laughs> toeters kunt uitproberen. Nee, uit we die hebben, uit. het zit allemaal in die, in die uh, machine. Je mag niet zelf toeteren. Nee, je mag niet jongen, zelf toeteren. Nee, dat dat interactief? Is, het is maar. Nou ja, het is een beginnetje. Want het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn om een keer een, echt een hele grote tentoonstelling. Echt over geluid te maken. He, dit is eigenlijk een, een weerslag van een nou ja, wetenschappelijk onderzoek en een experiment wat er vooral op gericht was... Ja, om die oude geluiden weer opnieuw, maar dan met de technologie van nu... te laten horen. Ja. Ik wil daar straks meer over weten. Nog even één vraag voor An Annelies Jacobs. Politieverslagen, is dat een bron? Want zouden mensen toen al over elkaar geklaagd hebben? Over lawaai? Over burenruzies die te maken hebben met... Uh, ja, s nachts uh, te hard schreven? Radio uh... ja, te hard aan, gaan ze maar door. Wel, die waren er wel, maar uh, lang niet zoveel als ik gehoopt had. En als je zou denken dus? Ja, als je zou denken. Nou, nou goed, het kan best hoor. Ik, ik heb niet alle archieven van de burgemeester bijvoorbeeld doorgespit. Want daar had ik het mogelijk in kunnen vinden. Maar dan zit je dus met het probleem dat er geen trefwoord is op geluid. Dus je moet dan op goed geluk en via ja. de achterdeur proberen. Maar ik heb wel uh, alle uh, uh, verslagen in het gemeenteblad doorgeakkerd. Ja, en dan, valt het, dan vind ik zeker dingen over, maar ook over de haan van de buurman, uh, met de radio, bootjes op de gracht, uh, dat soort dingen. Dus je vindt wel zaken, maar lang niet zoveel als ik verwacht had. Ja, ja. Het, va het valt niet mee, deze promotie, zo te horen. <laughs> nou ja, het zoeken we een stuk niet, maar nee. wat je vindt is prachtig. Hè? Zoals dat, uh, Ja, dat is dan wel heel, uh, heel leuk. De teksten zijn heel erg mooi. Wanneer ja. verwacht, uh, verwacht je te promoveren? Uh, ik hoop in de komende twee maanden mijn resultatie af te ronden. Ja. Heel veel succes. Nog, nog even. Ja, uh, je had het net, Annemarie de Wild, over de, de reconstructie van geluid. Dat viel geloof ik niet mee, want een, een paardentram... Ja. dat is niet zo makkelijk te vinden, toch? Nee, nee die is inmiddels verdwenen uit uh, Amsterdam. Dus uh, daarvoor uh, is de geluidsman uh, Arno Tra afgereisd naar uh, Dublin, in het oosten van Duitsland waar nog wel een paardentrem rijdt. En die, uh, nou, het, het mooie daarvan was dat de akoestische omstandigheden... ook nog een beetje leken op die van de Dam. Dus die is daar op een uh, zondagochtend, toen alle inwoners in de kerk zaten... Uh, heeft hij het geluid van de paardentrem opgenomen. Nou, de karren komen uit het Zuiderzeemuseum. De ratel komt uit onze eigen collectie. Dat maar die, was... die handkarren was ook wel niet zo, eens zo heel eenvoudig, geloof ik, hè? Om, om mensen te vinden die het goed vonden dat je met die handkar Nou, daarom vonden we het zo leuk om mee te doen. Want musea gaan natuurlijk heel erg die, zijn, die gaan over kijken. He, dat is natuurlijk het, het meest eh, belangrijkste zintuig... wat in musea aan de orde komt. En musea gaan over het bewaren van voorwerpen. Dus je mag er vooral niet aankomen. Dus eh, nou, om dingen tot klinken te brengen, moet je ze gebruiken... Um, in ons eigen museum betekent dat bijvoorbeeld dat ik zei... Van, nou, ik wil graag dat we met de ratel gaan ratelen. Nou, dat kost enige overtuiging om te zeggen van... ja, dan, dan moet hij eruit, je moet er mee gaan draaien. He, alles wat er met een voorwerp gebeurt, dat uh, kan natuurlijk uh, beschadigen. Uh, dus in die zin vond ik het heel interessant uh, ja. Ja, om te kijken van... nou, hoe, hoe, ja, hoe kan je dat doen? Ja, nou, er nou, werden er wel al geluidsopnames gemaakt... In, uh, in die periode waar jullie het over hebben. Ja, in de jaren 30. Dat bedoel je, ja natuurlijk. Ja, ja. ja in de jaren 30 ja. meer dan in de eind, de eind van de 19e eeuw uiteraard. Maar toen kon het wel al. Ja, het kon wel. Het probleem is alleen dat dat geluid... dat is vaak heel weinig specifiek. Je weet niet waar het opgenomen is. En het is vrij slecht. Terwijl het geluid zoals we het nu hebben opgenomen... Uh, ja, zo klinkt, alsof je er eigenlijk middenin staat. Ik las ook ergens, dat vond ik ook wel leuk. M mensen vonden, hadden helemaal geen gedachte erbij om geloof ik gewoon ordinair nee. straatgeluid op te nemen. Nee, nee, triviaal. Dat hoor je ja. ook aan de radio. Dat is tot diep in ja. de jaren 50 zijn dat. Uh, WF Hermans klaagde nog prachtig over. In ja. het, ik heb altijd gelijk. Dat zijn gedragen stemmen. En de, de werkelijkheid is daar nergens terug te horen. Dus dat mensen klaagden over de radio, ja, dat is eigenlijk heel begrijpelijk. Ja. Maar goed, dat is weer een heel ander ja, verhaal. De waardering voor gewoon geluid zal ongetwijfeld ook heel anders zijn geweest. Ja, absoluut. Nee, dat was en, en soms is het als een soort bijvangst van een reportage... dat er nog even ergens een klok klinkt of wat, wat geluid. Zo hoor je het dan. Maar het komt er dus op neer dat, dat mensen gaan daar staan... gaan luisteren, horen de dam... maar horen eigenlijk een paardentram die is opgenomen in uh, Oostenrijk... If of de in de, Ierland de, ja, en, en, en, en een handkar. En, en, en, hebben jullie al wat uitgeprobeerd? Zijn er al mensen uh, als proefkonijn op die de toonstelling losgegaan? En hoe komen er die dan uit? Ik daar, heb het verleden gehoord. Uh, nee, ja, we gaan de studenten van de Universiteit van Maastricht die gaan nog uh, verder onderzoek doen om te kijken hoe mensen het ervaren. Over het algemeen vinden mensen het heel erg leuk en realiseren ze zich dat, dat dat iets is waar je eigenlijk niet over nadenkt. Geluid is veel vanzelfsprekender dan. Uh, ja de visuele veranderingen in de stad bijvoorbeeld. Dus in die zin werkt het wel een beetje als een soort van tijdmachine. Ja. Nou, wij gaan door met vanzelfsprekend geluid op de radio na 11 uur... met de recensenten van de boeken van de afgelopen maand en films... en de Spoortrug documentaire over Mom Tot na het nieuws. Tot zo.